12 uur, het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag, het aandeel KPN op de beurs voorzonder uitgegaan. Veel doden bij incidenten in grensstreek Afghanistan en Pakistan. En ondanks de crisis gaan toch weer honderdduizenden Nederlanders een paar dagen weg rond de kerst. Vanmiddag vrij veel bewolking en buien, misschien heel even wat zon. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur stijgt naar zo'n 7 graden. Morgen zijn er vooral in de ochtend nog buien. Smiddags wordt het dan geleidelijk droger. En dan wordt het in de middag opnieuw ongeveer 7 graden. Het aandeel KPN is hard onderuit gegaan op de beurs. Het telecombedrijf telt 1,35 miljard euro neer voor zogenoemde 4G-licenties... waarmee KPN snel mobiel internet kan aanbieden. Dat werd vrijdag bekend. Jos Versteeg, analist van Theodor Gielische Bankiers, nu aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Het aandeel KPN staat al de hele ochtend ruim 13% lager. Is dat een verrassing? Nee, als je zag inderdaad wat ze vorige, afgelopen vrijdag betaald hebben voor de, de licenties, dat was echt een grote tegenvaller. We hadden echt gedacht dat het een paar honderd miljoen zou zijn, ja. maar ja, zoveel hadden we niet verwacht. Dus het is logisch dat nu dat aandeel eh, fors keldert. Ja, vooral omdat ook het dividend verlaagd wordt. Hè? Ja. Kijk, ze hadden uh, bij de derde kwartaalcijfers nog gezegd dat ze dit jaar 35 cent zouden uitkeren. En uh, ja, ze houden het alleen maar bij het interim dividend. Dus die 12 cent die ze uitgekeerd hebben, die heb je in de pocket. Maar die 23 cent die nog zou komen, die komt niet meer. Dus die, die aandeelhouders zeggen meer? dan van, uh, nou dan pakken we het boeltje bij elkaar dan gaat het in de verkoop en dan daalt het aandeel. Ja, absoluut. Heel veel ja. mensen zitten daarin om dividend te ontvangen. En als je dat dan niet meer krijgt, dan uh, verkopen ze resoluut. Ja. Hoe kan het nou dat die, dat die telecombedrijven allemaal weer zo ontzettend veel betalen? We weten allemaal tien jaar geleden dat het misging na de, de UMTS, fijn, de voorloper van de G4. Hè. Toen ging het helemaal mis. Uh, ja. Dus zo moet het eigenlijk niet meer. En toch gebeurt het weer. Ja, het is uh, eigenlijk wel goed verklaarbaar. Want ze konden niet anders. Ze moesten wel. Ze konden zich niet Hoe terugtrekken. Nou, ze konden zich niet terugtrekken. Ze hebben die licenties nodig om, uh, om een mobiel netwerk in Nederland te kunnen onderhouden. Ja. En als dan uh, blijkt dat bijvoorbeeld Vodafone uh, flink tegen de klippen op zit te bieden, kun je er niet uitstappen. Ze het was geen optie om te zeggen, nou dan maar niet. Want dan hadden ze geen... Uh, uh, dan konden ze niet meer uh, mobiel bellen aanbieden. Gewoon de... met het mes op de keel. Ze moesten ja. wel meedoen. Ja. Ja. Hoe gaan ze dat nou terugverdienen? Nou, inderdaad, eerst heel stoer zeggen van dat gaan wel wat terugverdienen, maar ja. dat is zeer de vraag. Ze hebben weinig ruimte om de prijzen te verhogen, want het ministerie was gelukkig wel zo slim om nog een nieuwe speler erbij te voegen. Dat is Tele 2. Mm -hmm. En die zal misschien nog wel wat druk op de prijzen gaan zetten, dus ja, ik denk dat daar niet veel ruimte mee is. Ja. Maar ja, ze kunnen dus natuurlijk wel met snel internet aanbieden tegen fors hoge prijzen. En er zijn wel mensen bereid om veel te betalen voor een hele snelle verbinding. Ja. Dus er zit wel iets van kans in, maar de komende jaren zie je toch dat mensen, net zoals ze bijvoorbeeld niet meer zijn gaan sms'en, mijn uh, gratis WhatsApp zijn gaan gebruiken. Ja. Die kans is ook dat, dat dat met bellen gaat gebeuren. Mensen betalen nog steeds extra voor ze belminuten op een mobiele telefoon. Ja. En je ziet bijvoorbeeld op een iPhone: heb je zoals Viber waarmee je gratis kan bellen. Dan hoef je niet meer extra te betalen voor het bellen, een Skype-achtige uh, ja, Skype applicatie. Dingen, hè? Ja. Ja. Ja. Nou, uh, uh, bezweken bedrijf, bedrijf uh, uh, tien jaar geleden bijna aan de schuldenlast met, met die UMTS. Uh, ja. Zit dat risico er nu weer in? Nee, ik denk dat het risico nu een stuk kleiner is. Ze hadden toen de pech dat ze net E-plus hadden overgenomen in Duitsland. Daar hadden ze ook de hoofdprijs voor betaald, bijna 20 miljard. En vervolgens moesten ze in Duitsland toen ook nog eens veel meer betalen... voor de UMTS-licentie dan ze in Nederland hadden betaald. Okay. Dus uh, ja, dat zit er nu niet meer in. Maar de balans begint wel wat zwakker te worden. Dus uh, ja, de, de, de, de schuldpositie is wat aan de hoge kant, ja. Jos Versteeg, analist van Theodor Gielische Bankiers. Dank u wel voor de uitleg. Tot ziens. Dag. dag. Het regent incidenten vanochtend in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Het gebied waar nog altijd wordt, eh, strijd wordt geleverd tussen NAVO-troepen en de Taliban. Met als dieptepunt een groep meisjes eh, getroffen door het geweld. Correspondent Lucas Waagmeester in Afghanistan. Lucas, was dat aan de grens met Pakistan? Wat is daar gebeurd? Ja, Die groep meisjes tussen 9 en 11 jaar oud, zegt men in het gebied zelf. Die was hout aan het verzamelen. Het is daar ook winter. Hout voor de kachel, hout om te koken. Zo gaat dat daar en een van die meisjes hakt haar bijl vol op een landmijn. Het ding ontploft. En tien meisjes komen om. Ja, dat kan een mijn zijn uit de tijd dat de Russen in Afghanistan zaten. De jaren tachtig dus. Zij hebben toen werkelijk een regen van landmijnen op Afghanistan laten neerdalen. Daar liggen er nog veel van in de grond. Het kan ook een explosief zijn dat daar uh, geplant is door het verzet tegen Amerika. Hè, tegen Westerse troepen. De oorlog woedt ook in Nangarhar, dat grensgebied. Of woedt juist eigenlijk daar, hè, hoe dan ook... Uh, is dit uh, weer uh, uh, ja, wat, wat 30 jaar oorlog? Uh, want daar hebben we het over in Afghanistan. Met een land doet tien kinderen, jonge meisjes, komen om tijdens het hout hakken. Ja, echt een trieste ochtend. Hmm. Je zegt het al, dat, dat grensgebied. Uh, ook aan de andere kant gaat het geweld gewoon door. Uh, wat, wat is daar inmiddels over duidelijk? Ja, op diezelfde maandagochtend ontploft net over de grens in Pakistan een autobom. Hè. Ook dat gebeurt op die plek wel vaker. Het is. Het tribale gebied waar Taliban en andere groepen zitten. Die verschillende groepen die uh, clashen daar uh, regelmatig met het uh, Pakistanse leger. Ook wel regelmatig met elkaar. 16 doden daar en 70 gewonden. Heel veel mensen zwaar gewond. Dat doodtal gaat nog oplopen. Uh, onder hun ook weer veel vrouwen en kinderen. Waarschijnlijk is een gebouw van het districtsbestuur daar het doelwit geweest. Hoewel dat gebouw helemaal niet beschadigd is. Alle doden zijn mensen uh, die voor dat gebouw op de bus zaten te wachten. Nou ja, dat bericht was nog niet droog. Of er ging een bom af in Kabul, in de Afghaanse hoofdstad. Je zei het al, het regende zo'n beetje incidenten vanochtend. Hè? Daar op het terrein van een Amerikaans bedrijf. dat werkt in opdracht van de NAVO-troepen. Daar viel één dode. Ja, het was dus echt zo'n ochtend. Zo'n ochtend die ons vooral vertelt, uh, denk ik, door dat, het dat de oorlog in dat gebied. Echt nog verre van over is. Tientallen doden in tenminste drie incidenten, dus in dat grensgebied. Nu, als Waagmeester, dankjewel. In Zuid-Afrika zijn zeven verdachten opgepakt. op verdenking van het beramen van een aanslag op het congres van het ANC. Op het congres in Mangang, dat gisteren is geopend, wordt de nieuwe partijleider gekozen. Volgens de politie wilden de verdachten een bom laten ontploffen in een van de tenten die daar worden gebruikt. Verdachten worden behandeld als terreurverdachten. Ze zijn tussen de 40 en 50 en ze zouden uit rechtsextremistische hoek komen. Volgens Zuid-Afrikaanse media heeft een van de verdachten inmiddels bekend. Dit is het NOS Journaal, het door Meegens. Crisis of geen crisis, er gaan deze kerstvakantie net zoveel Nederlanders op vakantie als vorig jaar. Blijkt uit cijfers van het NBTC, dat is het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen. Therese Arians van dat NBTC, goedemiddag. Voor de Net zoveel Nederlanders op vakantie deze kerst als vorig jaar. Hoeveel zijn er dat dan? Ja, de kerstvakantie blijft uh, populair ondanks de crisis. Ja. En in totaal gaan er zo'n 800.000 Nederlanders uh, op kerstvakantie. Waarvan de helft dus zo'n 400.000 uh, in eigen land en 400.000 gaan naar het buitenland. En dat is uh, andere jaren ook al zo? De afgelopen jaren zo'n beetje die verhouding ook? De verhouding is uh, ongeveer hetzelfde. Deze aantallen zijn hetzelfde als uh, vorig jaar. En als je kijkt naar de afgelopen vijf jaren schommelt het inderdaad zo rond de 750.000, 800.000 ja. Nederlanders die op vakantie gaan. Dus wat dat betreft ja. merken we niks van de crisis? Nee, we merken er wat dat betreft niks van. We zien wel dat uh, nou, vakantie is en blijft belangrijk voor de Nederlander. Dus we blijven gaan. Maar we passen wel een aantal... Uh, ...bezuinigingsstrategieën toe, uh, we gaan korter uh, dichterbij en we geven minder uit uh, tijdens uh, de vakantie. Ja, waarop blijkt dat? Uh, eerder naar België of zo in plaats van uh, naar Zuid-Spanje? Ja, dat is, uh, dat is een mogelijkheid. Als je kijkt naar uh, de buitenlanden, de populaire buitenlandbestemmingen... ...dan staat Duitsland op één en België op twee, dus dat zijn echt de, de buurlanden. En uh, op drie staat Oostenrijk en dat heeft natuurlijk met de uh, skivakantie te maken. Ja. Maar uh, ja, dat zijn En, de, en zijn het dan de stedentrips de... of gaan mensen naar, naar bijvoorbeeld van die vakantieparken? Nou, als je kijkt naar de vakanties in eigen land... dan is ruim de helft van de binnenlandse vakanties wordt doorgebracht in een bungalow. Dus dan uh, ja, gaat het echt om de bungalowvakanties uh, en de bungalowparken die, ja. uh, die aardig vol zitten. Ja. Gaat u zelf nog op vakantie? Helaas niet. Nee, nee u blijft hier op de, de wacht houden. <laughs> Werk doen. Ik dank u wel voor de uitleg, Therese Arias van het NBTC. Goedemiddag Dag. en werk ze. Nu het kabinet niet langer de Olympische Spelen in 2028 wil organiseren, moet het uitgespaarde geld ingezet worden voor de organisatie van de Jeugd Olympische Spelen in 2018. Dat vindt tenminste de meerderheid van de Tweede Kamer. Zijn plannen om in 2018 de Jeugd Olympische Spelen in Rotterdam te houden... Volgens VVD, PvdA en CDA kan de aanwezigheid van jonge topsporters uit de hele wereld... Nederlandse jongeren aanzetten om ook te gaan sporten. Komend jaar beslist het IOC waar de Jeugdolympische Spelen worden gehouden. In de Tweede Kamer wordt vandaag de sportbegroting van het kabinet behandeld. De code die gevonden is aan de restanten van een postduif uit de Tweede Wereldoorlog in Groot-Brittannië. Die code is gekraakt, melden Canadese onderzoekers. Dat is te lezen in de Britse krant The Telegraph. Het briefje zou informatie bevatten over verplaatsingen van Duitse tanks en militairen in Normandië. De code is in 1982 gevonden aan de restanten van een postduif in een schoorsteen in Engeland. Tot vorige maand had niemand zich om die code bekommerd. Patiënten gaan minder vaak naar de huisarts... omdat ze het eigen risico van hun ziektekostenverzekering niet willen betalen. En dat is opmerkelijk, omdat het eigen risico helemaal niet geldt voor een huisartsbezoek... zegt onderzoeksbureau Nivel. Het kan verschillende redenen hebben... Mensen kunnen inderdaad gewoon in de veronderstelling zijn... dat het eigen risico ook geldt voor de huisarts... en daarom minder vaak naar de huisarts gaan. Het kan ook zijn dat ze door minder vaak naar de huisarts te gaan... proberen om een verwijzing naar een ziekenhuis te voorkomen. Het eigen risico is vier jaar geleden ingevoerd... om patiënten na te laten denken of ze de zorg wel echt nodig hebben. Sindsdien is het bedrag verhoogd. Van 150 euro in 2008 tot 350 euro volgend jaar. Nu naar de ANWB, Wijnandstra met verkeersinformatie. Er staan een paar files rond Breda, op de A16 naar Antwerpen, bij knooppunt Galder 3 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn vrij. Het loopt daardoor ook vast op de A58 vanuit Tilburg, voor knooppunt Galder 4 kilometer. En de A27 van Utrecht naar Breda, voor de brug bij Gorkem 4 kilometer. Er is zojuist een aanrijding geweest, de rechte rijstrook is dicht. De hoofdpunt uit deze uitzending. Het aandeel KPN is op de beurs fors onderuit gegaan... als gevolg van de aankoop van dure G4-licenties vorige week vrijdag. Veel doden bij verschillende incidenten in de grensstreek Afghanistan en Pakistan. En opnieuw gaan zo'n 800.000 Nederlanders een paar dagen weggekomen de kerstvakantie. We blijven wel wat dichter bij huis, maar het aantal vakantiegangers daalt niet, ook al is het crisis. 11 minuten over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal op Radio 1. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch.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 Bel 0800 0828. Op 19 december is de uitreiking van de Stergouden 2012. Wilt u dat uw favoriete commercial meegaat naar de show? Ga dan nu naar stergoudenloekie.nl en stem! Ik zie u graag 19 december, half 9, Nederland 1. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus... en dus besparen...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanavond in NCV's documentenfilm Rauwer. over een moeder die haar kind alleen rauw voedsel geeft. We bellen zo meteen even met de maakster. In het Mediaforum tv kennen Bert van der Veer. en Jean-Pierre Gele, TV-criticus van de Volkskant. gaat onder meer over alle aandacht die er dit weekend was voor bultrug Johannes. Er was zelfs een stille tocht. We hebben een wandelroute uitgestippeld. De kortste naar de dijk toe. En daar staan we gewoon stil. Bij het idee dat dit nooit meer mag gebeuren. Het is gewoon belachelijk wat hier gebeurd is. Dat ze, ze hebben hem gewoon vermoord. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De eerste kandidaat in de nationale nieuwsquiz komt uit Kampen. En heet Wessel van het Oever. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media-nieuws van vandaag. Een opmerkelijke serie tweets van NOS-verslaggever Jeroen Wollaars dit weekend. Hij twitterde dat de burgemeester van Texel bepaalde... welke beelden van Bultrug Johannes wel en niet gebruik mochten worden. Jeroen, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, je schrijft op Twitter dat de burgemeester echt langskwam... bij de cameraman die die beelden had gemaakt... en vertelde welke beelden hij wel en niet kon gebruiken. Klopt inderdaad, ja. We hadden één cameraman. Die draaide zowel voor NOS als, uh, als RTL bij die beeld terug. Nou, die man die woont daar, dus een, echt een, een goede cameraman... die weet wat hij doet. En, en Rick Conijnebelt van RTL en ik... wij zouden allebei gebruik mogen maken van zijn beelden. NOS en RTL hebben hem ook betaald. Uh, dus wij gingen naar zijn, naar zijn huis. En bij zijn huis heeft hij een garage. Daar, daar heeft hij een kantoortje, een soort studio. Nou, daar zouden wij die beelden krijgen. Maar, zegt de cameraman, wacht even voordat ik jullie ze kan geven komt eerst de burgemeester nog even kijken. Dat nou, was inmiddels vijf uur. Wij hadden om zes uur uitzending, dus wij waren uh, behoorlijk verbaasd daarover. Maar zij kwam inderdaad even naar vijven. Wilde toen eerst nog eventjes de radio te woord staan uh, uh, over het gebeuren. En toen om tien over vijf, kwart over vijf... stond ze inderdaad uh, achter de montageset van de cameraman... En zei, nou, dat shot, ja, dat is toch, uh, doe dat maar niet. Toen hij aangaf, de cameraman, dat het heel close-up gedraaid was. Ze zag vervolgens mensen lopen op het strand. Dat waren mensen die erbij mochten zijn uh, van de KNRM. En toen hoorde ik haar zeggen, ja, god, we hebben een noodverordening. Dit communiceert dat die mensen daar wel mogen zijn, dus dat moet ook maar niet. En zo ging dat nog even door. Mm. En dat vond ik behoorlijk opmerkelijk. Maar hadden jullie toen zelf al die beelden, RTL en de NOS? Ja, want zij was daar zo laat dat uh, zowel Rick als ik op een gegeven moment tegen die cameraman zeiden... luister, we kunnen hier niet op wachten wat er hier ook gaat gebeuren met die burgemeester. Wij moeten nu beginnen met monteren, anders halen wij onze uitzending niet. Dus wij hadden die beelden uh, al in onze laptop zitten en waren eigenlijk al aan het monteren. Dus het maakte voor wat ik uiteindelijk heb uitgezonden ook helemaal niets uit. Daarom heb ik er ook op dat moment niets over gezegd. Omdat ik dacht, u staat nu achter mij beelden te selecteren... Uh, ik, ik zie het en ik hoor het, maar voor mij maakt het niet uit. Um, maar ik dacht later wel: ik, ik wil hier toch wel iets over zeggen. Want volgens mij moeten we die kant niet opgaan met elkaar. Mm. Nou, laten we het eens vragen aan de burgemeester zelf wat uh, haar motivatie is geweest. Mevrouw Giskus, uh, goedemiddag is het intussen. Goedemiddag. Ook op Tessel, inderdaad. Uh, burgemeester van Texel, uh, ja, waarom heeft u dat besloten om daar langs te gaan bij die cameraman en die beelden te selecteren? Nou, het, uh, op zich wat je vertelt, klopt allemaal wel, maar hij begint niet bij het begin. Uh, die ochtend gingen wij inspecteren om te zien wat de nacht gebracht had voor uh, de bultrug. Nadat hij uh, dat slaapmiddel had toegediend gekregen. Daartoe uh, zijn we uitgevaren en hadden we eigenlijk maar behoefte aan één iemand die iets kon filmen... om te constateren of die werkelijk dood was of niet. Uh, met veel uh, aandringen heb ik, ben ik bereid geweest om ook uh, degene mee te nemen die voor de NOS en kennelijk ook RTL aan het filmen was ja. op deze conditie, ja. van tevoren dus, dat ik heb gezegd, uh, oké, okay, er mag gefilmd worden, maar ik mag wel even zien wat je gaat ja. gebruiken. Mevrouw Giskus, voor, voor, voordat Kana. u verder gaat, mevrouw Giscus, mevrouw Giscus, voordat u verder gaat, hebt u de telefoon toevallig op handsfree staan? of, of is, ja. het is het mogelijk om hem even in de hand te nemen? Want het is heel, af en toe moeilijk te verstaan namelijk. Ja. Ah, kijk, nou. dit is al een stuk beter. Maak uw verhaal af. U had dat van tevoren met die cameraman overlegd, dat ja. ik wil die beelden eerst zien. Heb je het begin wel gehoord? Oh, ja, ja, ja dat, was dat, nee, dat, was te, dat was te horen. Oh, Oké, okay. ja, ik heb inderdaad uh, van tevoren tegen de cameraman gezegd... je mag mee op mijn conditie. En dat is dat ik gewoon van tevoren even krijg te zien uh, wat je hebt gefilmd... en wat je gaat gebruiken. En, en waarom wilde u dat? Omdat ik op, op dat moment, voor de uitzendingen van die dag, niet voor de eeuwigheid... maar op dat moment uh, belangrijk vond dat we een, echt een realistisch en een beetje compleet... Beeld konden geven van wat nou de situatie op dat moment was. Dat was maar, maar, maar, maar, maar daar gaat u als burgemeester toch niet over? Daar gaat toch de uh, gemachtigde over? Uiteindelijk natuurlijk wel. Uh, het is ook de vraag of een cameraman daar dan in moet instemmen. Dan had hij ook, ook kunnen zeggen: dan wil ik niet met u mee. En dan had hij niet meegekund, want het was een gebied waar een uh, toetredingsverbod voor geld. Het is ook nog eens een natuurgebied waar uh, zeehonden broeden. Dus uh, niet voor niks dat wij zo moeilijk doen over dit gebied. Uh, ik hoop dat iedereen dat uh, nog kan snappen. En daarom hebben we het op deze conditie gezegd, dan doen we het zo. Want het is natuurlijk ook wel belangrijk dat uh, mensen gewoon wel te zien kunnen krijgen. Ja. Want het is een moeilijke plek. Dus ik gun graag uh, heel Nederland wel de goede beelden. Ja. De, er, is, er is, is bijvoorbeeld over gesproken dat die, die hulpverleners uh, daar... Uh, ja, mogelijk wel bedreigd zouden worden... Hè, door, door mensen die uh, zich heel erg begaan uh, zijn met die, die bultrug. Uh, dat was voor u geen mot motief in ieder geval... om die beelden niet, uh, in, niet allemaal vrij te geven? Op dat moment? Nee. nee? nee, nee, nee, nee. nee. nee het gaat ons puur om dat, uh, dat... Op dat moment vond ik het belangrijk om niet de indruk te wekken... dat je daar vrolijk kunt gaan rondlopen met z'n allen. Dus dat je niet... Uh, met zoveel mensen ziet lopen... dat je denkt, hé, hey, daar kunnen we ja. ook eens naartoe gaan. En ik wilde dat er een goed beeld uh, werd gegeven... van de toestand van uh, die beeld terug. Ja. En natuurlijk zijn mensen geïnteresseerd... in uh, wat is er precies gebeurd. Er zijn beelden waarin je enigszins kunt zien... Uh, wat de dierenartsen... op instigatie van het ministerie hebben gedaan. Ja, dat hoort er allemaal bij. En die beelden zijn er gewoon. Die zijn trouwens ook ik, gewoon allemaal gebruikt. Er dus er is ook niet zoveel misgegaan, denk ik. Ja. Maar de conditie... Ik vind dat wel belangrijk om te zeggen... als een cameraman... ...op die conditie met mij meegaat... Ja. ...dan zie ik geen reden om dat achteraf anders te gaan invullen. Oké, okay, dat is het punt van die camera. Want toch begrijp ik nog steeds niet waarom u niet dan gewoon tegen RTL en NOS zegt... ...van jongens, zorg ervoor dat uh, in die beelden niet te veel uh, van die mensen lopen... ...want dit is mijn uh, motivatie daarvoor... ...dat u op voorhand dus al die beelden wil gaan screenen. Jeroen Wollas, wat vind je van de uitleg van de burgemeester? Nou ja, dat is hetzelfde, uh, ja, ik komt vind hetzelfde het het. is neer, mis... natuurlijk, hè. Wa wacht even, wat zei u mevrouw Giskies? Dat komt ook op hetzelfde neer. Of je nou van tevoren afsprek... Wat je wel nou, niet wil zien, of dat je zegt, ik kom achteraf even kijken. Wat ik niet wil zien. Dat maakt natuurlijk niet zo veel. uit. Nou ja, nee. Ik, ik, ik, het gaat me erom dat de redactie ligt volgens mij bij de, bij de journaals in dit geval. En die moeten dan bepalen of ze dat uh, gaan doen of niet. Er was heel veel beeld. En daar heeft men uh, ja. misschien een 1% van gebruikt. Oké, okay, Jeroen, even jouw verhaal nog? Ja, ik ben eigenlijk redelijk verbijsterd als ik dit hoor, hoor. Volgens mij ligt Tessel in Noord-Holland en niet in Noord-Korea. Kijk, het, het zijn misschien grote woorden voor, voor maandagmiddag, hoor. Maar als ik even het woordenboek erbij pak en ik zie uh, dat. Uh, Censuur betekent controle op verboden dingen in publicaties of films en die weghalen. En ik hoor hier een burgemeester zeggen dat dat inderdaad precies is wat ze heeft gedaan en dat ze daar achter blijft staan dan moeten we dus concluderen dat de burgemeester het prima vindt... dat er censuur plaatsvindt op Texel. Ik vind dat, dat nogal wat. Is, ja, nou, ik vind het leuk bedacht. Maar Het slaat nergens op, want het is natuurlijk zo... dat ik had ook zelf uh, opnames kunnen maken die beschikbaar kunnen stellen aan de pers. Want eigenlijk kon er helemaal niemand naartoe. Ik ben zo vriendelijk geweest. Een cameraman. De rol van de pers op is wel, wel een iets conditie, belangrijker dan dat, mevrouw. En en het gaat hier om de vrijheid, U heeft het de om de vrijheid dus van meestaan. meningsuiting. En de vrijheid van meningsuiting houdt in dat onafhankelijke journalisten hun werk kunnen doen. En u hebt die onafhankelijkheid um, uh, nou ja, in elk geval redelijk proberen te beperken. Het is meer ondanks u dat het niet gelukt is dan dankzij u. Maar ik vind dat wel een, een, een kwalijke zaak. En u zegt, ja, er was daar een noodverordeningsgebied. Daarom kon ik dit doen. Dat is helemaal niet waar. De vrijheid van, van nieuwsgaring... die mag helemaal niet leiden onder zo'n noodverordeningsgebied. En ik kom vaker in gebieden waar een noodverordening is. Dan gaat het heel netjes. Dan komt er iemand van de politie die zegt... heren, dames van de pers, gaat u met mij mee... Doet uw werk, dan gaan we het gebied weer uit. Veel plezier met de beelden. Zo gaat dat in een democratie. En niet dat dan een burgemeester achteraf zegt... ik wil nog even kijken wat wel en niet uitgezonden mag worden. Dat vind ik echt teleurstellend. Oké, okay, mevrouw Giskus, uh, uiteindelijk hebt u uw doel niet weten te bereiken. Want die beelden waren dus kennelijk al aan de beide verslaggevers gegeven. Dus die hebben gewoon uh, gedaan wat ze uh, konden. Hebt u nog dingen daarin gevonden waarvan u zegt... nou, dat, dat kon echt niet door de beugel? Ik wil even terugkomen op de grote woorden die, hier, die men hier meent te moeten gebruiken. Uh, ik vind dat uh, niet recht doen aan de situatie. En nogmaals, als RTL er geen niet van gediend was, of wie dan ook, dan moeten ze niet met zo'n afspraak in zee gaan. Nee, maar, nou, okay, maar, maar, maar ze hey, we, Jeroen, was Nee, wacht even. We gaan het nu in de af... hadden ze daar gewoon niet kunnen filmen. Zo simpel ja, is het. Ja, dat zou blij punt, mogen zijn dat ik dat wel heb toegegeven. Punt, dat punt hebt u gemaakt. Maar nu nog even terug naar de vraag. Want die beelden zijn dus gewoon uitgezonden zonder dat, uh, zonder, zonder dat u daar uw hand in hebt gehad. Was daar iets one oneigenlijks te zien? Ze hebben zich redelijk wel aan mijn uh, verzoeken gehouden op één beeldje na, geloof ik. Dus ja. het viel allemaal erg mee. En de beelden zijn niet geheim, ze mogen allemaal nee, nee. gebruikt worden. Was, was de hele media-hype rondom die bultrug iets te veel voor Tessel achteraf gezien? Nee, absoluut niet. Ik voel me wel verantwoordelijk of ik ga helpen dingen oppijpen... of dat ik dat een beetje normaal probeer te houden. En ik zeg, een realistisch en compleet beeld geven, dat was mijn doel. Ja. En dat is gelukt. Dank u wel dat u aan de telefoon kwam. Francine Giskus, zij is de burgemeester van Tessel en Jeroen Wallace, NOS-verslaggever ook. Hartelijk dank. De nieuwe zondagavond van RTL 4 scoort goed. Na het programma Ontvoerd van John van den Heuvel keken 1,7 miljoen mensen. John van den Heuvel komt op voor de belangen van kinderen in het nieuwe Ontvoerd. Ze wou me opnieuw loslaten. Ze hebben gekrijsd geschreeuwd. Na grondig onderzoek gaat hij op pad samen met wanhopige ouders. Je bent elke dag mee bezig. Na de serie Divorce, die te, uh, direct te zien was na van den Heuvel... keken nog iets meer mensen zelfs, 1,9 miljoen. Die voorst is bedacht door Linda de Mol... en wordt wel gezien als de opvolger van Gooise vrouwen. Vanavond kiest in navolging van de parlementaire pers ook één eh, Vandaag... Eh, met het opiniepanel De Politicus van het Jaar. En, en dus is er vanavond een speciale uitzending van Eén Vandaag. Met humoristische omlijsting van Koefnoen meldt het AD vandaag. Maar Navraag leert dat het aanvankelijk wel de bedoeling was... om Paul Groot en Owen Schumacher in de huid van politici te laten kruipen... maar dat de heren het te druk hebben en dus niet meedoen. Daarom geen Koefnoen in Eén Vandaag... En dus doet de tros het vanavond met leuke fragmenten uit debatten. NCV Document zendt vanavond de documentaire Rauwer uit. De documentaire gaat over Tom. Dat is een jongen die van zijn moeder alleen rauw voedsel mag eten. Het is al de tweede documentaire over Tom en zijn moeder, Francis. En ook deze keer is er vooraf veel ophef over. Ik heb de maker van de documentaire aan de telefoon. Anouk Solaert, goedemiddag. Ja, hallo. Ben je gewoon thuis of ben je bij de demonstratie in Amsterdam eigenlijk van het Mediafonds? Nee, ik zou daar wel moeten zijn, maar ik had een andere afspraak. Maar um, ja, het mediafonds is natuurlijk heel belangrijk voor de film geweest. Zonder mediafonds was, uh, had ik tien minuten van deze film kunnen maken. Dan had deze dus, film dus gelukkig, ook niet gemaakt uh, geworden? Nee, absoluut niet. Maar, nee. Nee. Er wordt dus een protest gaande daar, ze hebben het gebouw bezet. Ja, ik weet uh, het. De Kamer gaat er morgen over beslissen Inderdaad, of de geld voor documentaires en drama blijft. Hè. Hoewel de publieke omroep heeft gezegd van wij springen in dat gat. Heb jij daar vertrouwen in? Ja, dat, valt, dat, dat, zou, dat Dat weet ik niet hoe dat dan zou moeten lopen. Ik heb wel over nagedacht, want stel nou dat je zo'n film als Rauwe, hè, die over rauw eten gaat... Van, dat je daar zelf geld voor moet gaan zoeken. Wie zou dat dan willen sponsoren? Dan moet je bijvoorbeeld bij de Unilever of zo aan gaan kloppen. Nou ja, dat, dat kan natuurlijk niet, want die, die mevrouw in de film, Francis, die zegt bijvoorbeeld dat pindakaas... Uh, dat daar een, een schimmel in zit, dat er in alle pinda's die wij eten schimmels zitten. Nou ja, dan zegt Unilever natuurlijk van laat, laat dat fragment er even uit, ja. Dus je kan nooit meer een onafhankelijke film maken... als je, dat niet, als je daar niet gewoon geld voor krijgt. Nee, nee. Dus jij bent ook voor het behoud van het Mediafonds. Ja. Uh, even over deze documentaire. Want er was er al een die heette Rauw. Dit is dus Rauwer. Waarom moest er een ja. vervolg komen, vond je? Ja, nou, Rauw was een, was een jeugdfilm. En toen zat Tom nog op de lagere school. Dat was bij, bij, bij de VPRO op Zeppelin, werd hij toen uitgezonden. En op de lagere school was dat rauwe eten nog niet zo'n eh, probleem. Kinderen vonden dat. Uh, uh, ja, die, die aten gewoon hun boterham. En hij at dan fruit. En niemand wist ook van of het nou wel of niet gezond voor hem was. Pas uh, na de eerste film uh, heeft de juf gezegd van school van laat, uh, tegen de moeder van kun je Tom een kindje na laten kijken in het ziekenhuis. Uh, en dat heeft ze toen gedaan bij het AMC en toen bleek dat hij ernstig was onder voet. En op dat moment dacht ik van ja nou moet ik het verhaal af gaan maken. Nu moet ik ook een deel 2 maken en dan voor volwassenen. Ja. En, en dat is nu te zien, daar is ook weer veel ophef over. Hè? Uh, ja. Wat vind je daarvan? Voor de film is het natuurlijk goed. Ik, uh, en ik denk dat het ook een onderwerp is dat uh, wat besproken moet worden. Hè? We, we zijn, uh, wel, het gaat over gezond eten en, en over opvoeden. Dus ik vind het alleen maar goed natuurlijk dat er veel naar gekeken wordt... en dat er, uh, uh, ja, dat er veel om te doen is. Ja. Komt er eigenlijk een rouwst ook nog, dus een deel drie? Dat, dat zou ik het licht aan het media voelen. Nee hoor, nee. <lacht> ik, uh, ik wil dat heel graag maken. Ja. Ik heb met Tom afgesproken van... Uh, Um, dat als hij uh, volwassen is... Dat ik, ik ben natuurlijk heel nieuwsgierig... of hij nou uiteindelijk wel of niet gekookt gaat eten... en dat ik dan zeker bij hem terugkom, ja. Ja. Oké, okay, dankjewel. Vanavond zit je trouwens ook in Kunststof hier op Radio 1... om er nog verder over door te praten. En de documentaire klopt. Rauwer is te zien... om vijf voor elf op ja. Nederland 2. Ja, klopt. Dankjewel, Anouk. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. dat is de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Komende woensdag wordt de bekendste prijs voor reclamemakers uitgereikt, de Gouden Loekie. En dat vinden wij een mooie gelegenheid om deze week het archief van de reclamespotjes in te duiken. Vandaag beginnen we met een paar legendarische reclames met kinderen in de hoofdrol. Te beginnen met een reclame voor brood van het merk Kingcorn. Dag pap, ik ga. En waar dacht meneer er wel naartoe te gaan? Ik ga bij Jappie wonen. Je gaat helemaal niet bij Jaapie wonen. Je blijft gewoon bij papa en mama thuis. Ja, maar papa, bij Jaapie hebben ze lekker kinkorn. Wat zeg je, vet? Bij Jaapie hebben ze kinkorn. Had dat dan meteen gezegd, knul. Dan ga ik toch mee naar Jaapie. <lacht> zeg, is het eigenlijk naar Jaapie? Want papa heeft ze slotten nog aan? Nee, want daar was Jaapie. het enige dat je weggooit is de verpakking. Kinkorn bestaat trouwens niet meer, maar het pindakaasmerk Calvé natuurlijk wel. Die kwamen in de jaren tachtig met deze onvergetelijke reclame. Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat het zo veel pikamin is. En ze zitten stomme. Ik vind het wel lekker. En dan van recente datum een reclame van McDonald's... met een hoofdrol voor het zoontje van interieurontwerper Jan de Bouffrie... die zijn vader graag ergens anders ziet werken. Nou, ik hou mijn vader erbij en die is advocaat. Nou, en mijn vader is chirurg. Nou, maar mijn vader is orthodontist. Ah. <laughs> nou, mijn vader is directeur van de bank. Mm. Mijn papa, ik wel de rots. Jantje, ga je mee met papa? Meneer, wat is het nieuwe Happy Meal? Ja, dat was een reclame uit 2007. Morgen duiken we in het oeuvre van Rijk de Gooier. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met de tv-kenner en de regisseur Bert van der Veer. Hartelijk welkom. En tv resident voor de volkslandse Jampje Gele, Ook hartelijk welkom. Ja. Uh, we hebben net een discussie gehad tussen de burgemeester van Tessel en de, de verslaggever van de NOS... Uh, grote woorden gebruikt. Ja. Op pijpen hoorde ik zelfs de burger. Ja. Ik kon zuur. De, de verslaggever... Een ik was uh, al bang dat ging doorvragen. ...met Noord-Korea <laughs> uh, maken. Wat, ja. wat vind je van de kwestie, uh, Jean-Pierre? Ik vind het een mooie, vermakelijke nieuwe aflevering... van de hele soap die dit natuurlijk is. Uh, die helaas past in een trend dat nieuws steeds meer een soap wordt. Maar... Ik vind het wel kolderiek dat, uh, dat een, een walvis dagenlang in het nieuws is... terwijl het toch volgens mij al eeuwenlang misschien nog wel langer... walvissen aanspoelen en doodgaan. Ja, want dat was het weekend van Bultrug, Johannes. Ja, en ik vind het ook wel kolderiek hoe zo'n burgemeester dan op zo'n situatie... Ik bedoel, er rijdt zijn een boerenkar in de sloot, ontsnapt is een koe. En ineens, ineens, ineens ben je dan niet wereldnieuws, maar toch in ieder geval... de aandacht van het hele volk is op... Uh, Vis, visgericht En dan moet zo'n vrouw dat ineens oplossen. Ja, dat valt allemaal niet mee. Ja, geweldig. Wie heeft hem eigenlijk Johannes gedoopt? Dat vroeg ik mij nog af. Nee. Johannes gedoopt. Ja, mooi. Ja, dat weet ik niet. Nee, nee, eens nog... is dat zo. Maar... Nee, maar dat het ook nog interessant was. Want ze wisten niet eens of het wel een mannetje was. Het zou ook nee. Johanna kunnen zijn. Dat wordt nu allemaal duidelijk. Uh, maar Jean-Pierre stipt eigenlijk de versoping van het nieuws aan. en uh, Constateer jij dat ook? Ja, dat, ja natuurlijk is, dit, is er wel een voorbeeld van. Het, het, het sentiment van, van de natie ging, ging heen naar die uh, doodstrijd... van die van die vis. Ja, je, je kan het ook weer... programmamakers en journalisten... niet kwalijk nemen dat dat interessant gevonden wordt. Want het volk vindt het interessant. Dat neemt niet weg. Dat dat ik me er hoofdzakelijk een beetje geapprecieerd ja, ja. heb. Nee, maar beesten in het nieuws is altijd goed. Want een, een ja, dat, heeft... het gaat, het gaat, dat is waar inderdaad. Maar het gaat wat mij betreft eigenlijk nog verder. Misschien is de vergelijking ongepast... maar tegelijkertijd denk ik wel... Uh, aandacht voor een dode jongen, Tim Ribberink... of een meisje dat zelfmoord pleegt... of een grensrechter die doodgeschopt wordt... dat is allemaal aandacht voor individuen. En het thema pesten... Uh, is lang zo populair niet als zo'n kwestie niet aan de orde is. Dat is eigenlijk een heel saai onderwerp. Maar als we het kunnen richten op één iemand, waar drama omheen zit... Ja, het volgt elkaar het een... ook op, hè? De, Het ja. ene gaat ten koste ja. van het ander. Dan hebben we het dus niet meer over die grensrechten. Nee, dan hebben we het ineens weer over dat meisje dat zelf zelfmoord gepleegd heeft... dat ja. worden. En dat meisje is nu ook wel weer weg. Nu is die vis weer. En nu moeten we weer wachten op de volgende ja. individuele ja. Nou, er kwestie. Was, er was nog wat aan de hand van het weekend, natuurlijk, daar in Amerika. Daar gaan we het uitgebreid over we hebben. Met name de verslaggingen gingen over dus die vreselijke schietpartij... op die basisschool in Nieuw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 Op dat congres in Mangang. dat is gisteren geopend, wordt een nieuwe partijleider gekozen. Volgens de politie wilden de verdachte een bom laten ontploffen in een van de tenten die daar worden gebruikt. En het aandeel KPN is vanochtend op de beurs in Amsterdam fors onderuit gegaan. Het aandeel staat 12% lager, op ruim 4 euro. Vrijdag werd bekend dat het telecombedrijf 1,35 miljard euro heeft betaald... voor een nieuwe vergunning voor snel mobiel internet, 4G. En aandeelhouders zijn nu bang dat die investering niet kan worden terugverdiend. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws... Het weerbericht van Weer Online. De winter heeft zich uit de voeten gemaakt. En de komende week, en waarschijnlijk nog langer... rest ons niets anders dan regenachtig najaarsweer... met temperaturen rond normaal. Vandaag hebben we buien en bewolking in de aanbieding. Tussen de buien door misschien een korte opklaring. De temperatuur ligt overdag rond de graad of 7... bij een zwakke matige zuid-zuidwestenwind. Ook vanavond en vannacht is er kans op buien... Het koelt zo'n 4 graden af, waardoor we er in de nachtelijke uren nog gemiddeld 3 overhouden. Dinsdagochtend is het bewolkt en houden de buien aan. In de middag wordt het droger en met een beetje geluk komt lokaal de zon even tevoorschijn. De temperatuur ligt, net als vandaag, rond 7 graden. ANB-verkeersinformatie. Ah, er staat video op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en de brug bij Gorkum, zes kilometer. Dat komt toch een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Lunch met Jurgen van den Berg. Het Mediaforum vandaag met Jean-Pierre Gele van de Volkshand... en Bert van der Veer, tv-kenner. Uh, ja, ik zei het al, het nieuws uit het buitenland... werd dit weekend gedomineerd door de schietpartij op die basisschool... in het Amerikaanse Newtown. Uh, vrijdagavond werd het bekend, Jean-Pierre. Jij zette de tv meteen aan? Uh, ja, ik, ik had wel uh, beeld. En daarbij viel mij meteen iets op wat ik uh, herkende van de afgelopen maand eigenlijk. De persconferentie. Je, je zag ook op Journaal 24 uh, zo'n zo bandje onder in beeld... Uh, wachtend op een persconferentie. Dus dan denk je, daar gaat iets gebeuren. En, uh, het circuleert al rond, er zijn 26 doden, de dader zou dood zijn. En dan ga je kijken en dan zie je een half uur lang... een paar microfoons buiten in de zon opgesteld. Uiteindelijk komt er dan een, een, een sheriff en een uh, schooldirecteur... En die melden niks. Die, die zijn natuurlijk geschokt, uiteraard. En ze stellen een onderzoek in. Nou, dat is ongeveer de nieuwe status van de persconferentie. Dat wordt een feit op zichzelf, waar we allemaal naar uitkijken. En daar gaan we het over hebben. Maar we weten niks meer dan we een half uur eerder wisten. En waar verslag hebben, ze hebben dus ook weer verslag van doen, van een persconferentie... Ja, nou ja, waar ja, niks te vertellen is. Ja, Ik vind dat op een bepaalde manier wel logisch. Ik, ik, ik heb ook redelijk vanaf het begin af aan CNN uh, gevolgd. En op een gegeven moment, ja helikoptershots, waar ze in Amerika altijd heel goed in zijn. Niets zeggende shots, omdat de camera's nou eenmaal wat verder weg moeten blijven. Ja, en ik denk, ja, het is ook een soort van primitieve honger natuurlijk... waar je het hier over hebt. Maar je wilt dan ook wel horen dat er misschien nog niks bekend is. En dat er over een half uur nog een persconferentie komt... waarin misschien ietsje meer, maar nog steeds... Ja... Het is een beetje aan de leiband van de interesse. Hè? Ja, want ik kan me toch wel voorstellen, als dat wordt aangekondigd... Dat is een persconferentie, dat de media daarheen gaan. Want stel je voor dat er wel nieuws wordt verteld. Ja, uh, maar de ervaring leert dat heel veel nieuws... toch tamelijk eendimensionaal is. En even tijd nodig heeft om uh, ja. uh, ontdekt te worden. Maar dan is het toch niet erg dat zo'n man, zo man met zo'n hoed op... even verklaart, uh, dames en heren, we kunnen u nog niks melden. Nee, ik vind het ook niet erg. En ook ik heb last van die primitieve honger. Want ja. op de uitstekende NOS-app kreeg ik een alert dat dit gebeurd was. En ja, dan gaan wij van de Natuurlijk allemaal meteen naar de televisie kijken. Dus dat is wel logisch. Maar ik, ik heb na afloop, het is net als friet eten: na afloop ben je toch licht misselijk. <laughs> Op een gegeven moment zag je wel uh, uh, kinderen ook in, in beeld en ouders ook. Um, ja, dat, dat is ook wel opmerkelijk. Vrij snel wel. Ja, dat was vrij snel. Ik had, ik had Paul Witteman, uh, de regie van Paul Witteman afgelopen vrijdagavond... en er was die ene foto van die, van die kinderen die zeg maar, met die volwassenen in de rij uh, uh, uh, weglopen... ja dat was ook de foto die, die wat ons betreft meteen symbool stond voor wat er gebeurd is. Dat, dat is ja, dan eenmaal niet ja. anders. Maar ik begrijp ook dat mensen uh, daar in de tuin uh, borden hadden gezet... no media... Ja. Later. Ja, Natuurlijk, ja, de, de, de hele wereld de stuift erop af op zo'n moment. Misschien niet voor de burgemeester van Texel. Ja, dat, het, het is natuurlijk ontzettend moeilijk om te handelen... dit soort aangelegenheden. Maar goed, het viel mij eigenlijk ook wel weer op. En dat is ook misschien wel weer typisch Amerikaans. Ik heb ook alweer een kindje gezien dat uitgebreid verslag uh, deed... van wat ze in het klaslokaal uh, ja. wat moeten doen en wat er gebeurd was. Hm. Het algemeen zijn de Amerikanen heel goed daarin. In een paar seconden even te zeggen wat, uh, wat ja, er is. Dat is een nodige emotie, ja. Ja. Um, ja. In de media natuurlijk ook uitgebreid uh, besproken, logisch. Uh, maar toen ging het ook onmiddellijk alweer over het wapenbezit. Uh, de discussie daarover. Uh, even een stukje van CNN-presentator Piers Morgan. Wow. Hij probeerde duidelijk de boventoon te voeren... maar kreeg flink tegengas van zijn vier gasten. Het is time for inner rates listen, went America. Listen, up. listen, it was listen, listen. in Australia yeah, murder well. Rates went up. There are 35 murders it was a year. High in Britain. It, but it was 35. For another There a reason. Nearly 12 it for another murders reason. A year from guns in this country. The point is when are you guys going focus on that? I'm not telling me but the it answer is more guns. No, it is it, not the answer. Ja, deze mensen waren nogal voor de wapenlobby zou je kunnen zeggen. Morgen die proberen dat aan de orde te stellen. ja, ja, Jean-Pierre, de vraag is natuurlijk ook, hè, want het is natuurlijk een belangrijk onderwerp... en elke keer komt deze discussie ook weer op als er zoiets gebeurt daar. Nou, en, en elke keer gaan ze weer over tot de orde van de dag. Ja, en ook dat herkennen we van de afgelopen maand weer. <tie> er, er wordt, voetbal. Dus, <tie> voetbal, er springt iemand onder de trein vermoedelijk wegens pesten, misschien ook niet. <tie> we hebben het een week over pesten en daarna wachten we op het volgende nieuws. Ja, dat, dat op zichzelf is een beetje vermoeiend. En, en, uh, te, het heeft ja. natuurlijk ook wat te maken met, met het merkwaardige gevoel... dat we altijd hebben dat dingen oplosbaar zouden moeten zijn. Ja, dat zijn. is ook zo. Dat als de KNVB nou maar de juiste maatregelen zou treffen... dat er dan geen geweld meer op het veld plaats zou vinden. Dat als al die wapens nou verboden zouden worden... dat er dan geen gek meer op een school zou gaan schieten. Ja. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Het is het enige wat we nog kunnen hanteren natuurlijk. Het enige waar je het naar aanleiding van, van, van deze vreselijke gebeurtenis over kunt hebben... is het wapenbezit. Ik bedoel, die jongen die, die schijnt autist geweest te zijn... als ik vroeg mm. in de krant... ja, je gaat niet plotseling ineens alle autisten over een kam scheren... maar dat wapenbezit, daar kun je het over hebben. Nou ja, je, of... kunt ook, je kunt ook zeggen, als er geen wapens zijn... dan is de kans dat je zoiets doet uh, iets nee, minder groot. Ja, nee, goed, Piers Morgan zegt hier in ieder geval op CNN... dat het in Engeland een stuk prettiger is... als ik dat door elkaar heen gepraat een, mm. beetje, een <lacht> beetje kan volgen. Dat tref je hier in Nederland eigenlijk alleen maar aan... als je naar zijn studiosport of uh, voetbal international zit te kijken. <lacht> maar, maar goed, zegt de, ook niet. De, uitbannen lukt het natuurlijk gewoon niet. En blijven gekken rondlopen. Ja, zeker. Uh, op Facebook uh, massaal uh, foto's gedeeld van docenten van de van die Sandy Hoekschool school... Die, die toch heldhaftig hebben opgetreden, blijkt, uh, blijkt uit al die verhalen. Mooi eerbetoon, toch? Of? Ja, ikzelf ben daar altijd een beetje cynisch in. Ik, ik heb er persoonlijk geen behoefte aan om via media of Facebook... Uh, een soort deelgenoot te worden en mijn medeleven te, te betonen aan... Iets wat toch heel ver weg is en, en waar ik geen directe bemoeienis mee heb. Ja. En waarom zou je verdriet niet voor jezelf kunnen houden? In plaats van maar het etaleren? Je ziet er ook wel eens behoefte aan helden, of in ieder geval. Ja. De behoefte aan helden. Ik heb daar iets minder last van. Dus ons moet in dit geval niet te passen. Maar het is in ieder geval wel behoefte die je hebt aan helden. Ja. En dat zijn deze mensen dan toch weer even. even. We, we gaan naar de, de volkshand van zaterdag terug. Uh, Gustav Bestrums, die heeft daar een stuk geschreven... dat journalisten zoveel macht hebben... dat ze elkaar veel kritischer zouden moeten controleren. Wat vond je van het stuk, Jean-Pierre? Ja, dat een lijkt me niet het logisch gevolg van het ander... maar uh, op zichzelf ben ik het met hem eens. Ik vond het zelfs een beetje een open deur. Want uh, ik en programma's als deze en heel veel andere plekken... Uh, doen niet anders dan uh, media bekritiseren. Uh, dat vind ik ook een heel goede zaak. Het grappige is alleen dat uh, heel veel journalisten... nee, ik moet het anders zeggen. Ik denk dat er geen beroepsgroep is die langere tenen heeft dan mensen die in de ja. media werken. Ja. Dus ze kunnen er vrij slecht tegen, is mijn ervaring. Ja, ik, vond, ik vond het inderdaad vooral een aanmoedigingsprijs. Ik constateer nou juist dat in, in de afgelopen zomer... met de fact-checking, uh, die alleraardigste rubriek in de, in de Volkskrant... die niet zo lang geleden ontstaan is... waarbij het, het ontstaan van een nieuwsbericht ja. uh, wordt gevolgd... Ja. inderdaad, dit programma, de voortdurende pogingen van de ja. VARA... om toch met maar een maar goed, soort mediaprogramma te komen... Hij, maar hij noemt dat programma als, als, als, als voorbeeld. Hè? Of dat, tenminste, dat onderdeel van de Volkskrant... waar dus RTL werd gevraagd om een reactie te geven op... Uh, op op een bepaalde gebeurtenis en die zeggen dan gewoon keert ja hallo, we laten ons niet de les lezen door in dit geval de Volkskrant. Ja, en dat, dat is waar hij je, het over heeft. Ja, maar goed journalisten, net als politici hebben, hebben niet de plicht om zich ten alle tijde te verantwoorden. Het is natuurlijk ook iets waar uh, de leugen regeert, destijds van Felix Meerders ook een beetje aan ten onder is gegaan. Ja. Dat de mensen gewoon ja. geen zin hadden nee. om aan zo'n discussie mee te gaan. Telegraaf, maar, maar ja, die kwam daar nooit uh, om, nee. om uh, zijn verhaal te doen. Nee, maar goed dan is er misschien nog een schone taak weggelegd voor de kranten die daar iets minder afhankelijk zijn van de aanwezigheid van gasten. Dus, ja. En ik vind dat, ik vind dat het Gebeurd. En ik vind dat het, dat het veel meer gebeurt dan vroeger en dat is goed. Want... Maar hij constateert de journalistiek of de media, dat is duidelijk wel een macht, hoewel niet zo, uh, misschien zo benoemd altijd, maar het is oh, gewoon dat zo. Dat, ja, dat is is een feit. De, en, en, en die zouden dus veel meer ook elkaar moeten controleren, daar pleit hij eigenlijk voor. Ja, nou ja, maar nogmaals, dat, dat gebeurt denk ik ook, met name in de kolomachtige sferen, maar ook al in, in beschouwende artikelen en ook op televisie. Uh, en natuurlijk ben ik het daar wel mee eens. En natuurlijk zijn de media enorm machtig. Vooral in politieke campagnes bijvoorbeeld. Dat hebben we afgelopen jaar wel weer gezien. Goed, die transparantie neemt absoluut toe, vind ik. Ja, oké. Okay. Uh, dan nog even dat Mediafonds. Want er is nu een actie gaande daar in Amsterdam. Dat gebouw is uh, bezet. Mediafonds uh, zorgt voor uh, medefinanciering van, uh, van drama en documentaires... Op, uh, bij de publieke omroep. Uh, ja, en die... Uh, uh, dat, dat, dat wordt opgegeven dus. De politiek gaat er geloof ik morgen officieel een klap opgeven Maar nu heeft de publieke omroep gezegd... Uh, wij gaan in dat gat springen. We zorgen in ieder geval voor dat dat geld gewaarborgd uh, blijft. Freelance documentairemaker Ingeborg Beugel... die zei daar vanmorgen op Radio 1 het volgende over. En laten we wel wezen, op dit moment heerst er een documentaire... vijandige mentaliteit bij de NPO. Want zelfs tegenlicht, ons laatste documentaireprogramma... dat Primetime werd uitgezonden, wordt nu ook naar de randen van de nacht geduwd. Dus we zitten nu met een publieke omroep... die eigenlijk niks van documentaire wil weten, althans te weinig. En daarom zijn we zo bang. Ja, en zij heeft het nu over primetime, want we hebben net geconstateerd dat het document van de NGV's bijvoorbeeld ook. Maar dat zit inderdaad tegen 11. Dus dat, uh, in die zin heeft ze natuurlijk een, een beetje gelijk. Maar ben je het eens met haar uh, kritiek, Jean-Pierre? Uh, ja, in grote lijnen toch wel. Het is al heel lang mijn klacht, en ik ben niet de enige. Dat als je een, een, een goede documentaire wilt zien, dat je wel op heel idiote tijdstippen bent uh, aangewezen. En eigenlijk is dat een beetje een PR-probleem van de publieke omroep. Je straalt ermee uit dat het je niet zoveel interesseert. Uh, of dat je vindt dat het er maar een beetje bij hangt. En dat vind ik wel heel jammer. Want ik zou liever documentaires om half negen samen zien. En dat gebeurt ook, want je hebt onlangs gesneuveld uh, om half negen. Ja, dat van, was een teledoc. Ja. Maar uh, dat dus is al een, een hele kleine groep documentaires. Ja, Ingeborg Beugel is mij erg sympathiek, moet ik zeggen. Maar ik, ik, ik vind dit, dit, dit geschreeuw een beetje onzinnig, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, Het Mediefonds is natuurlijk ook medeverantwoordelijk geweest... in de afgelopen jaren voor wat experimentele documentaires heten... en wat experimenteel drama heten. Maar nou, niet ik, alles was goed, nee. En ik vind de televisie daar eigenlijk tamelijk ongeschikt voor... om experimentele documentaires en experimenteel drama uh, uit te zenden. En dat dat dan uiteindelijk... In handen komt van de NPO, vind ik in zoverre geen probleem dat ze zich daar onmiddellijk zullen bekommeren over de uitzendbaarheid van die documentaires. Ja, ja dat is ook in de, in de wandelgangen dus, toch wel gezegd. Zo, het zou een soort uh, predicaat van uh, ITVA moeten hebben. Daar zou het getoond moeten kunnen worden. Nou ja, goed. Er worden prachtige documentaires gemaakt. En mijn gevoel is dat er, dat er ook nog steeds prachtige documentaires gemaakt zullen worden. En ik denk ook dat de bezuinigingsoperatie die, die bij de publieke omroep uh, aan het optreden is, alleen maar in de hand zal, zal werken dat documentaires op een prominente tijdstip uitgezonden zullen worden. Oh, dat is ook een Waarom zou je dat geld om? 11 uur s avonds weggooien, als je het ook om half negen kunt doen. Want dat is wat die uh, directeur van het Mediafonds ook Van de Brink, die, die zegt, ja, de NPO zegt dat wel, maar die gaan dat straks echt niet waarmaken, ja, Als ze heel op heel wat? veel moeten bezuinigen. Nou, gebaseerd op ervaring natuurlijk, want dat Mediafonds, dat is ooit in het leven geroepen, lang geleden, omdat de publieke omroep bewees dat ze niet zo goed waren in, in de prioriteiten. En toen had je ook echt te maken met de Malaise als het ging om documentaires. Ja, en, drama. En, en, en dat is voorbij, vind ik. ik ja, vind maar dat, je... dat is dus uh, gek genoeg mede aan dat mediafonds te danken. Niet dat ik per se vind dat er een apart instituut moet worden. Want ik wil best geloven dat de publieke omroep het ook in eigen hand zou kunnen nemen. Het pest is alleen dat ze niet zulke beste papieren hebben in dat opzicht. Mm. Dat heeft de geschiedenis bewezen. En zeker in de huidige constellatie ligt er een enorme druk op kijkcijfers. En ja een documentaire wordt over het algemeen, lang niet altijd, maar over het algemeen... Niet door anderhalf miljoen mensen bekeken, nee. maar door twee, drie mensen. Nee, maar nee, nee, nou, waar, we het, waar we het eerder over hadden: over dat, dat Rauwer. wat vanavond dan inderdaad om elf uur tegenover Paul Witteman wordt uitgezonden. Die, die vrouw en haar zoon hebben in ook Paul al Witteman gezeten. Ja, al, om onder te praten. Ja. Die documentaire had makkelijk gekund op, op een wat prominente ja. tijdstip. Ja. En ik denk, dat dat ook, ik denk absoluut dat dat gaat gebeuren. Ja, goed. Uh, Daar laten we het bij voor nu uh, wat betreft het uh, BDF-vorm. Nog één vraag aan jou. Jij deed de regie ook van Eva Jinek op zondag. Mm. Ik moest van uh, wat collega's op de redactie vragen: was Jan Smit nou echt in slaap gevallen? Jan Smit was iets te laat naar bed gegaan. Ja, hè? Ja, die, die, die was niet helemaal in de dan conditie. Hij had echt een die, beetje te pitten die, daar. Ja, een lichtelijk... Uh, knikkenbollen. Ja, we hebben hem na afloop uh, naar huis gedragen. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan is dat ook weer opgehelderd. Dankjewel. Uh, Bert van der Veer en jean pierre Gelen zij deden mee in het mediaforum. Zometeen gaan we de nieuwsquiz aftrappen voor deze week. Maar eerst een liedje uit de jaren tachtig. Hier is Toto en Stop Loving You. I can't stop loving you. Dat was uh, Toto dus. We gaan beginnen aan die uh, nationale nieuwsquiz voor deze week. De eerste kandidaat komt uit Kampen. 33 jaar is hij. En hij heet Wessel van het Oever. En uh, Wessel, jij zit veel op de weg, begrijp ik? Ja, klopt. Ja, ik zit veel in... Uh, <coughs> ik moet uh, storingen oplossen en onderhoud plegen aan waterinstallaties uh, bij de... Ja, bij een marktleider van eigen watervoorzieningen. Oké, okay. en dan intussen de radio aan, zodat je het nieuws een beetje kan volgen. Klopt, helemaal. Ja, dat is heel mogelijk. We ja, gaan <laughs> kijken of je daar wat van uh, hebt overgehouden... in die zin dat je weet uh, ja, de, de vragen goed te beantwoorden. Eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Dit is Radio 1. Lunch. De nationale nieuwsquiz. We hebben too many of these tragedies in the past few years. And each time I learn the news, I react not as a president... But as anybody else would as a parent. When we were gone doing morning meeting, we we heard like shots and everybody went on the ground and Miss Martin just closed the door and he went to the corner. Wat overblijft zijn gay the cyvers. Twenty children, six, six adults, and a shooter. Let it not turn into something that defines us. But something that inspires us to be better, to be more compassionate, and more humble people. Ja, Amerikaanse president Obama hield gisteren een toespraak... om de slachtoffers te herdenken van de schietpartij... die daar vrijdag uh, gebeurde op een school in Newtown. Obama zei dat hij alles uh, gaat doen om uh, ja, wat in zijn vermogen ligt... om de herhaling van dit drama te voorkomen. Vraag 1. Welke burgemeester riep Obama op... om het wapenbezit in de Verenigde Staten aan banden te leggen? Geen idee. Dat was burgemeester Bloomberg van Bloomberg. New York... Ja. Vraag 2. De machtigste wapenlobby in de VS, die normaal gesproken iedere dag meerdere tweets verstuurt, houdt zich al vanaf vrijdagochtend muistil. Wat is de naam van de organisatie achter die wapenlobby? Uh... Geen idee. Heel ook niet. Nee. Sorry. Uh, de NRA is de afkorting. NRA. NRA. En dat staat voor National Rifle Association. Oké. Okay. Vraag 3. Dat is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en uh, aan jou de taak om te zeggen waar het over gaat. Ik krijg toch nog drie mogelijke antwoorden te horen. Mm. Afscheid van de goede bedoelingen. Dat is de kop. Afscheid van de goede bedoelingen. Gaat dit over 1. De bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking... waar de Tweede Kamer vanmiddag over praat. 2. Ecomare, dat volgens dierenvriend Leni het hart te weinig heeft gedaan... om de terug te redden. Of 3. De pensioenfondsen, die ondanks eerdere beloftes... nog altijd niet duurzaam blijken te zijn. Dus afscheid van de goede bedoelingen. Ik denk, gok, nummer 1. Dat is goed. Komt uit NRC Next van deze ochtend. Het kabinet gaat de komende jaren nog eens 1 miljard korten op ontwikkelingssamenwerking. Vraag 4. Welke minister voert vanmiddag het debat over de ontwikkelingssamenwerking in de Tweede Kamer? Um... Wie gaat daarover in het kabinet? Ja, ik zit er te denken. geen idee, nee. nee. nee. <laughs> Lilianne Ploemen. Nou, nooit ja. van goed, Nee, nee. nee. Vraag 5, laten we een geluidsfragment horen. Wie is hier aan het woord? Ik ben uh, behoorlijk uh, ja, boos. Ja. Uh, ik vind als je een wedstrijd speelt zoals wij vandaag, dan heb je steun nodig. En, uh, we hebben niet echt steun gehad vandaag. Ja, ik denk aan voetballen, maar... Geen idee. Nee. Nee. nee? nee, echt niet. Niks nee. gezien daarvan? Nee, nee helemaal niks. Nee. Theo Jansen was dit van okay. de Vitesse. Hij was boos omdat de supporters van Vitesse de spelers uitfloten. Vraag 6. Een ander opmerkelijk incident op het voetbalveld. De scheidsrechter van de wedstrijd FC Groningen-VVV liet een bandje zien aan Groningen-trainer Maaskant... toen de trainer commentaar op hem leverde. Welke tekst stond er op dat bandje? Uh... Nee. <laughs> Ja, Jij ik heb in hele weekend in de kroeg gezeten of zo. Of ja, ja, nou weet je wat het is zeg maar. Normaal gesproken ben ik door de week wel. Uh, dit is maandag en ja. het weekend dan, ja. Ja, dan doe ik niks aan het nee, nieuws. Nee, zeg maar. nee, precies. Ja, ja, dat, dat, dat blijkt weer. Dat ik beetje. val weer door de mand. Hè, Respect maar. stond ja. erop. Scheidsraad. Okay. die wilde nogmaals ja. benadrukken dat profvoetballers en trainers een voorbeeldfunctie hebben. Nou, laatste vraag dan. Ja. Okay. Nog vier punten te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. Dus een persoon die we zoeken. En de vraag is simpel. Hè, wie, als je het weet, onmiddellijk stoproepen? Dit zijn de aanwijzingen: Vier. Ik gooide mijn dochter in de strijd. Uh, 3. Hoewel ik op links ben begonnen, kan ik prima met rechts door een deur. 2. Ik ben een comeback-kid die Nederland sterker en socialer wil maken. Mm. Eén. Door de parlementaire pers... werd de Christen geverkozen tot politicus van het jaar. Oh, uh, uh, Diederik Samson. Ja, ja, ja, dat is hem inderdaad. Ja. Er was een filmpje te zien, hè? De, de verkiezingscampagne... waarin zijn dochter optrad ook. Hij uh, nou ja, was een activist, campagneleider bij Greenpeace. Ja, klopt. Ja. En tegenwoordig uh, zit hij in een... Uh, ja, in een kabinet. Uh, tenminste, hij zit niet zelf in het kabinet, maar zijn partij... met uh, Mark Rutte van de VVD. Ah, dat is goed, um, ja, we komen op uh, twee uit. Uh, dus meer kunnen we er eerst niet van maken, Wessel. Uh, zometeen gaan we daarmee vermenigvuldigen in deel twee van de quiz. Oké. Okay. Nou, ik ben dus tegen de stelling. Ik ben zelf niet uh, christelijk. Ik heb ook nog nooit op, uh, op die partij gestemd. Maar hij is een man naar mijn hart. Bij ons is dit hele bericht aangekomen echt als een bom. Precies. Dus de politiek praat zoals zo vaak weer met twee monden. Dan hoor ik toch mezelf even praten met een andere stem dan net. In stand.nl, straks om half twee krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De ophef over Bultrug Johannes is overdreven. Nou, daar is alles wel over gezegd en gezwegen op dit moment. Maar toch gaan we er straks nog even van naar wijden vanaf half twee. De ophef over Bultrug Johannes is overdreven. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. www.standpunt.nl is de website. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. Wessel van het Oefen, 33 jaar uit kampen. 2 in de, de factor, dat is niet veel, maar nee, we gaan het nee, toch nee. gewoon proberen. In 90 ja. seconden, de tijd, veel vragen, antwoord geven of pas zeggen. Hier komen ze. De Nationale nieuwswiss. Wie volgt Kover Daas op als nieuwe staatssecretaris voor Economische Zaken? Uh, pas. Sharon Dijksma, welke voetbalclub ontsloeg dit weekend trainer Huub Stevens? Uh, Schalke 04. Dat is goed. Welke politicus wordt volgens Amerikaanse media de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken? Pas. John Kerry. De aandelen van welke telecomaanbieder zijn flink gedaald... naar de veiling van de G4-frequenties? Ja, Dat is goed. Hoe heet de Amerikaanse minister... die afgelopen week een hersenschudding opliep? Pas. Dat was Hillary Clinton. In een open brief heeft de Franse acteur Gérard Depardieu... laten weten dat hij wat inlevert. Dat is een paspoort. Dat is goed. Wie wordt de nieuwe bondscoach voor de mannenwielrenners? Pas. Johan Lammerts. Zeker 14 auto's kregen vanochtend op de A6 een lekke band... doordat er wat op de weg lag. Uh, messen. Snoeimessen, ja, dat is goed. Welke minister heeft besloten dat de overheidsgarantie... voor leningen van banken aan het MKB blijft bestaan? Pas. Henk Kamp, hoeveel euro werd er vorig jaar volgens het CBS... per Nederlander uitgegeven aan de bestrijding van criminaliteit? Pas. 774 euro. Sollicitanten met welke etnische achtergrond maken volgens onderzoekers van het SCP... de minste kans op een uitzendbaan? Marokkaan. Antilliaanse oh. zijn dat. Uh, naar welke voetbaltrainer heeft de KNVB een onderzoek ingesteld. omdat hij zware kritiek had op een beslissing van de scheidsrechter? Pas. Dikke advocaat. Hoeveel dagen lag een patiënt afgelopen jaar gemiddeld in het ziekenhuis? Gokje 7. Nee, 3. 2,98 wil precies te zijn. Welke provincie gaat de komende jaren de meeste energie leveren. uit nieuwe windmolenparken? Flevoland. Ja. Nou, die laatste zit er nog even bij. Okay. Uh, je had er 2 maal 5. komen we op 10. Dat is toch een beetje de weekendblues, denk ik, die mm -hmm. uh, heeft meegespeeld. Hè? Klopt. Uh, je krijgt uh, de kaarten mee voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Nou, schitterend. Hoor. En een goede reis terug naar het prachtige kamp. Ja, dan dank je wel. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Het radio in het jaaroverzicht.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 Wordt het premier Rutte... Dames en heren, ik heb een fout gemaakt. ...of Geert Wilders... ...een bol van schaapskleren... ...Roemer of Samson. Ga naar jaar.nl en breng nog snel uw stem uit. Vanavond de Politicus van het Jaar bij één vandaag Nou doet u het weer. Feliciteer Edukans op Facebook. En help een kind naar school. De tankpas van MKB Brandstof. Dat is overal tanken, iedere maand een verzamelfactuur voor de fiscus... ...en dus besparen...